Waar is nou weer m'n gum gebleven? Waar is nou toch m'n stuff gebleven? Heb jij het gezien? Heb jij het gezien? Waar is nou weer m'n gum gebleven? Waar is nou weer m'n stuff gebleven? Wie heeft dan weer mijn jas gestolen? Wie heeft dan ook nog mijn tas gestolen? Heeft u het gezien? U het gezien? Even aan de meeste vragen. Dit is toch niet normaal. Zeg, hoe kan het allemaal? Zeg meisjes, wij misschien wel mijn tas is gebleven. Hij stond daar, daar onder de trap! Oh, was die tas voor jou? Nou loop jij maar even mee naar de corrector jongen. Je bent erbij. Ach nee hè, dat is al de zesde keer deze maand. Meis, kunnen we geen deal maken? De helft van mijn snoepies en contanten voor jou. Even aan de corrector vragen. Ik weet niet of dat mag, maar misschien dat hij me mag. Nou jongens luister, het deel is heel simpel. Ik pak klas 1 tot en met 6, jullie doen de bovenbouw en de deal is 50-50. Ja? Moeilijk of niet moeilijk? Ik denk dat we er gewoon voor moeten gaan. Ja toch? Wat? Agentie? Larkotica? Wegwezen hier! Kom maar mee jongen, dat wordt weer een aftersell voor jou.